6 uur Christian Woudenbakker met het NOS journaal. Door de uitbreiding van 4G netwerken kan het tv-signaal van sommige zenders gaan storen. Daarvoor waarschuwen we verschillende kabelbedrijven. Dat komt doordat 4G deels dezelfde frequenties gebruikt als sommige tv-zenders. Dat leidt nu al tot klachten in Harderwijk en Veendam en daar kunnen meer plaatsen bij komen. Kabelbedrijven adviseren klanten om duurdere, beter geïsoleerde kabels te gebruiken. In Genève begint vandaag de tweede ronde van de vredesconferentie over Syrië. Zowel de Syrische regering als de Syrische Nationale Coalitie is weer van de partij. De eerste ronde leverde weinig op, er ontstond zelfs knallende ruzie. Wel werd er toegesproken over de evacuatie van inwoners uit Homs. Daardoor konden afgelopen weekend honderden burgers de belegerde stad verlaten. Een bekende Belgische jihadstrijder is in Syrië omgekomen. Het is Faisal Yamoun, een van de oprichters van de radicale organisatie Sharia for Belgium. Hij zou tijdens een gevecht in Syrië een neergeschoten elektriciteitspaal op zijn hoofd hebben gekregen. Yamoun werd door justitie in België gezien als een van de grootste ronselaars van jihadstrijders. De rekening van de waterschappen komt steeds meer bij burgers te liggen. Die zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan betalen... terwijl boeren er juist minder aan kwijt zijn, meldt het tv-programma Nieuwsuur. Sinds 2000 zijn boeren 65 miljoen euro minder gaan betalen... en burgers 650 miljoen euro meer. D66 en de SP willen opheldering van minister Plasterk. Irene Wüst heeft in Sochi een knuffel gekregen van president Poetin. Die kwam gisteravond langs in het Holland House... om de Olympische kampioenen te feliciteren. Het was een bliksembezoek. Na tien minuten stapte Poetin weer in zijn limousine. Hij zei nog wel dat hij onder de indruk was van het Holland House En hij wenste de Nederlanders nog veel succes op de winterspelen. Het weer. De dag begint grijs met vooral in het zuidoosten en westen wat regen. Later kan overal wat regen vallen, maar ook kan de zon even doorbreken. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Bosnië breidt de opstand zich uit. Steeds meer mensen uiten hun ontevredenheid over de politiek, de hoge werkloosheid en het sobere leven. We proberen vanochtend uit te zoeken of de Bosnische lente is begonnen. En in Brabant begint vandaag een nieuw bevolkingsonderzoek naar Q-coorts. Sinds de uitbraak in 2007 komen er namelijk nog steeds gevallen bij. Het LOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Het is maandag 10 februari. Goedemorgen. Goedemorgen. De Europese Commissie betreurt de uitslag van het referendum dit weekend in Zwitserland, waarbij voor beperking van de immigratie is gestemd. Zo'n barrière aan de grens is in strijd met verdragen over vrij verkeer van personen tussen de Europese Unie en Zwitserland. En daar moet nodig over gesproken worden, zei voorzitter Schulz van, van het Europese parlement gisteravond laat. Man kan niet alle van des grote Europese binnenmarkt zich in aansproon nemen, zich dan aber teilwijze En Dat werden we jetzt sicher met de Schweiz diskutieren De commissie gaat zich bezinnen op de gevolgen van deze stap, maar wacht daarbij eerst op de reactie van de Zwitserse regering op de uitslag van het referendum. In Genève begint straks de tweede fase van de vredesconferentie over Syrië. In januari spraken vertegenwoordigers van de Syrische regering... en de oppositie in Zwitserland al met de internationale gemeenschap. Over de agenda voor vandaag zijn de partijen het nog niet helemaal eens... zegt Abraham Miro. Hij is een Syrische Nederlander en minister in het Syrische Nationale Raad. De oppositie die wil als eerste punt de transitieregering... dat de volle macht zal krijgen volgens Geneva 1... Eh, waardoor Assad eigenlijk uit het toneel verdwijnt. Maar het regime die wil natuurlijk tijd winnen... En die wil het punt van bestrijden van terrorisme eigenlijk als eerste punt bespreken. Een van de weinige successen van de besprekingen van vorige maand was de evacuatie van zo'n 600 burgers uit de stad Homs. Dat is inmiddels gebeurd, maar zulke reddingsacties zijn volgens Miro niet de oplossing. Men is bang wanneer de vrouwen, de kinderen en de ouderen eigenlijk vertrekken: dat Assad direct die wijken plat bombardeert. Volgens ooggetuigen is gisteren geschoten op burgers... die in de rij stonden om geëvacueerd te worden. Daarbij zouden tientallen gewonden zijn gevallen. U heeft het waarschijnlijk niet in de gaten gehad. Maar u bent het afgelopen tien jaar steeds meer gaan betalen... aan rekeningen voor de waterschappen. Volgens een onderzoeksbureau stegen de lasten voor de burgers... sinds 2000 met 650 miljoen euro... terwijl boeren juist steeds minder zijn gaan betalen. Een onderzoeker legt in nieuws Nieuwsuur uit... waar die verschuiving vandaan komt. Waterschappen beweren dat ze steeds meer zijn gaan doen voor stedelijk gebied. En dat het dus normaal is dat huishoudens en bedrijven meer betalen. Maar ik denk niet dat iemand heeft doorgehad dat dat betekende dat er zo'n verschuiving optrad. Veel waterschappen herkennen zich niet in deze verklaring. Zij vinden dat er aan de balans tussen werkzaamheden voor de burgers en de boeren weinig veranderd is. Vertelt dit bestuurslid van het waterschap A en Maas. De werkzaamheden van het waterschap voor de agrarische sector is niet zo heel veel veranderd. We moeten nog steeds zorgen dat er voldoende water is en ook voldoende water weggaat als het wordt. Dus de kosten zijn niet zo veranderd. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben D66, SP en de PvdA... opheldering gevraagd over deze lastenverschuiving. Feestje in een voetbalkantine in Veendam is gisteravond uitgelopen op een drama. 26-jarige man kwam om het leven toen er in die kantine vuurwerk werd afgestoken. De voetbalvereniging uh, was uh, periodekampioen geworden. En de kantine was uh, bomvol met uh, mensen. En uh, daar is een stuk vuurwerk uh, in zijn gezicht ontploft... En uiteindelijk is deze man daaraan overleden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Om wat voor soort vuurwerk het gaat, dat is ook nog niet bekend. 4G is een opmars. Het mobiele communicatienetwerk waardoor u op uw smartphone razendsnel kunt internetten. Wat blijkt nu, het kan uw televisiesignaal verstoren. Met die waarschuwing komen meerdere kabelmaatschappijen. De verstoring, verstoring treedt volgens de kabelaars vooral op als mensen verouderde kabels gebruiken voor hun televisie. Het 4G-netwerk, uh, zijn frequenties die door de lucht zweven. En doordat je dan uh, straling hebt, dat straalt dan in op een uh, slecht afgeschermde coax-kabel. Ja, dan zou je dus nieuwe kabels moeten kopen. Daar heeft deze televisiekijker uit Harderwijk, waar KPN sinds kort 4G heeft gelanceerd, geen trek in. Dus dat is een belachelijk voor woorden dat uh, de KPN zegt van uh, uh, we gaan er 4G uitrollen. En uh, de mensen zitten met de problemen. Nog meer slecht nieuws voor de televisiekijker... want ook providers T-Mobile en Vodafone... zijn druk bezig om hun eigen 4G-netwerk aan te leggen. Er wordt daar later dit Radio 1 Journaal veel meer over. Nederland is uitstekend begonnen aan de Olympische Winterspelen in Sochi. Twee gouden medailles, één keer zilver en één keer brons. De goede prestaties zijn uitgebreid gevierd in het Holland-Heinekenhaus. Gisteravond was er onverwacht bezoek van president Poetin. En hij blijkt buitengewoon positief over deze typisch Nederlandse gewoonte. Fantastisch, heel goed. Goede mensen en goede resultaten. Geweldig, goede mensen en goede resultaten volgens Poetin. Vandaag komen onder meer de Nederlandse sprinters in actie op de schaatsbaan. Nu maar hopen dat ze deze lijn kunnen voortzetten. En dan gaan we naar Mino Remmers, die is in Brabant vanochtend. Mino met een oude kwestie. Een kwestie die in 2008 hier in Herpen, vlakbij Os, begon. Mensen werden ziek. De wachtkamer van de huisarts stroomde vol. Het bleek de Q-koorts... De oorzaak, de Coxiella Burnetti. Horen we straks meer over van Myno Remmers in Brabant. Dan pakken wij de kranten erbij. Drink. Ja, wat staat er op de voorpagina van de Telegraaf? Nou, in chocoladeletters, daverende triomf. Daaronder de grote foto's van Sven Kramer in Reenwust. Oh, het is de hele voorpagina. De gouden medailles staat er nog wel bij. Smaken naar meer. Het AD heeft ook grote foto's, onder andere van het nieuwe kwartroodje. Camille Eurlings, Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima en Mark Rutte. Luid joelend en aanmoedigend. En daaronder Irene Wust en Sven Kramer. Helemaal uitzinnig van vreugde. Maar ook ander nieuws op de voorpagina van het AD: inspectie zet zorg op scherp. Waar komt Grijp twee keer zo vaak in? Het gaat er een stuk scherper aan toe bij het toezicht op medisch, de medische sector. Vorig jaar legden ze zo'n 33 keer de activiteiten van huisartsen, van artsen, sorry, en andere zorgaanbieders deels of helemaal stil. Volkskrant ook. Uh, Wust en Kramer op de voorpagina. Sochi kleurt oranje. Daar laten ze het verder ook bij voor op de voorpagina. Trouw dan uh, opent met de honger. Honger is de ergste plaag in belegerd Homs. Honderden burgers zijn de afgelopen dagen geëvacueerd uit de Syrische stad. En Trouw sprak met enkele achterblijvers. We eten zelfs papier en cactussen. Voor onze dagelijkse maaltijden zijn we afhankelijk van het gras... dat groeit aan de zijkant van de straat, vertelt een activist aan Trouw. Wij weten van slechts 65 families die de stad hebben verlaten. En dan gaat het maar om zo'n 200 mensen. Mannen tussen de 15 en 55 mogen de stad niet verlaten. Het Financieel Dagblad meldt dat gemeente grondverliezen verhult met dubieuze boekhoudtrucs. Gemeenten maken op grote schaal gebruik van boekhoudtrucs om de verliezen op hun grondposities te verhullen. Dat blijkt uit jaarrekeningen van gemeenten met grote grondposities. En het ND Nederlands, Dagblad wat opent uh, op Bosnië, althans met de foto voor op de krant. Uh, meisje kijkt daarna naar het uitgebrand presidentiële kantoor in Sarajevo. Onder de mensen hield de zaterdag in de hoofdstad Sarajevo trouwens in andere steden ook een vreedzame demonstratie. Vorige week staken demonstranten nog overheidsgebouwen in brand, waaronder dus dat presidentieel kantoor. Foto vindt u voor op het ND. De kop erboven Bosniërs ruime puin nadelen.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 Lucy breathe in. Gaan we naar Mano Remmers in Brabant. Uh, Mano, jij ja, vertelde het net al, de Q-koorts. Waarom rakelen we dat nou weer helemaal op? Ja, omdat er eigenlijk steeds meer bekend wordt... over die uh, uh, Coxiella Burnetti. Dat is eigenlijk de veroorzaker van de Q-koorts. Daar komt die naam vandaan. Um, 2007 werden er hier in Herpen noord brabant werden er mensen ziek, kwamen bij een huisarts... en in 2008 nam het echt enorm toe. Mensen met ernstige griepverschijnselen, hoofdpijn, vermoeidheid... Euh, nou, alles wat je bij griep kunt hebben, maar dan in hele ernstige mate. Mensen waren echt doodziek en dat nam enorm toe. En toen kwam er onderzoek en toen bleek dat het dus ging om die coxiella burnetti... en die komt bij melkschapen, melkgeiten vandaan. Drachtige dieren die gaan lammeren zijn... en vooral in het geboortevocht, ook in de urine en in de mest... En dat, dat, dat zijn echt een bacterie ja die met enorme aantal hier over dat Brabantse land. Dus mensen gingen op een middagje fietsen en raakten op die manier besmet. En het nam steeds grotere vorm aan, ook buiten herpen. In andere plaatsen in Brabant, waar veel van die melkgeitenhouderijen waren. Luister even naar een overzicht dat we hebben samengesteld en begint bij 2008. De GGD Hart voor Brabant maakt zich behoorlijk zorgen om de verspreiding van Q-koorts. Elke dag komen er nieuwe besmettingen bij. Q-koorts is een uh, ziekte die in eerste instantie bij het uh, vee voorkomt. En uh, zoonoze noemen we dat, die, die overgedragen wordt aan mensen. Je gaat moe naar bed en je komt ook moe eruit. Je wordt gewoon wakker van de pijn, dus dan moet je anders gaan liggen. Nou, en dat is eigenlijk al heel vermoeiend, omdat je al niet goed slaapt. We weten een heleboel al over de Q-koorts, maar we weten ook een heleboel dingen nog niet. Minister van Burger heeft extra maatregelen aangekondigd om die Q-koorts te bestrijden. Er zullen in totaal ruim 35.000 bokken en drachtige geiten gedood worden. De veehouder is er uh, heel rustig onder gebleven. En uh, ja, we proberen het zo rustig mogelijk te, gaan, te laten verlopen. Ik... Nou ja, we hebben natuurlijk toen de acute Q-koorts... Uh, uh, begon in 2007, 2008, hebben we ons afgevraagd... wat is nou de beste manier om de acute q korts te behandelen? Daar hebben we onderzoek voor aangevraagd en dat, uh, dat is nog steeds niet gehonoreerd. En ik maak me zorgen dat als we nu aanvragen gaan doen... om de chronische q korts aan te pakken... dat het ook uh, pas gehonoreerd wordt tegen de tijd dat het probleem alweer uh, afneemt. Er zijn minimaal 25 mensen, waarschijnlijk veel meer, overleden aan q koorts En er zijn in ieder geval 284 chronische q koorts patiënten geïdentificeerd... die hun leven lang afhankelijk zijn van antibiotica. Daarnaast hebben minimaal 800 mensen het q koorts vermoeidheidssyndroom... en zijn er duizenden mensen voor kortere tijd ziek geweest. Wij leven mee met de slachtoffers. Zij zijn degene die hierdoor zijn getroffen getro met vaak ingrijpende gevolgen. En dat gaat ons zeer aan het hart. En in die zin spijt het ons zeer wat deze mensen is overkomen. Ja, een talmende overheid. De q waren op een gegeven moment echt woedend. Dat het erop leek alsof de overheid. min of meer de belangen van de landbouw en de veeteelt belangrijker vond dan de gezondheid van mensen. Toen waren het die ministers Ab Klink en Gerda Verburg. Uiteindelijk kwamen er nooit excuses. Er wordt ook nog steeds gestegeld over een schadevergoeding bij veel mensen. Uh, en er is nu een nieuwe club, Q-Support, en daarom zijn we hier terug in Herpen. Q-Support gaat die mensen ondersteuning bieden en er start dus hier in Herpen een groot bevolkingsonderzoek om te kijken wie nou allemaal de q koorts misschien onder de leden hebben, maar bij sommige mensen openbaart. Die ziekte zich niet, terwijl anderen nog steeds tot op de dag van vandaag doodziek zijn. En bij zo iemand gaan wij dadelijk op de deurbel drukken. Hij had een eigen bedrijf, een winkel in Schaijk hier vlakbij. Moest die opgeven en is tot op de dag van vandaag nog steeds ziek. Goed, Mayno Rimmers, dan horen wij van jou vanuit Brabant dus... over de q -quartz. Nieuw bevolkingsonderzoek verstart daar vandaag. 17 minuten over zes trots zijn de Russen op hun Olympische Spelen in Sochi. Maar de Spelen organiseren is nog niet alles. Rusland wil scoren. Na de blamage van Vancouver is het land uit op eerherstel. Kosten nog moeite zijn gespaard om in Sochi... voor eigen publiek de medailles binnen te halen, ziet Matthijs van de Wiel. Kunstrijder Kuschenko gaf Rusland de aftrap voor deze Spelen... waar het land naar hunkerde. Hij zette met zijn recordkuur Rusland meteen op voorsprong in de landenwedstrijd. Vier jaar geleden haalde Puschenko maar zilver. En ook de ijshockeyers faalden. Schot komt er niet uit, maar het doel is leeg. Ai, ai, ai, ai, wat gaat er weer veel fout bij de Russen. Rusland eindigde in Vancouver buiten de top 10. Een schande. Een vernedering voor deze trotse natie. Maar dat gaat hier in Sochi worden goedgemaakt. Daar zijn de bloedfanatieke supporters van overtuigd. Dat het zo fout ging in Vancouver, dat is een erfenis van de turbulente jaren 90. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie verdwenen de sportopleidingen. Kijk, je mag veel slechte kanten in het Sovjet-systeem zien, maar het systeem van... De voorbereiding van de sporters, de jonge sporters, was perfect. Alles was gratis. In de negenties en begin dit jaar, dat verdween helemaal. Dat vertelt Vladimir Molganov, presentator van de Olympische programma's voor de Russische TV. Hij werkte ooit in Nederland. Maar nu, ze proberen dat step-by-step step opnieuw naar boven te brengen. Veel nieuwe trainers, ook uit het Westen, veel geld betalen natuurlijk. Ze beginnen uh, weer met uh, meisjes en de jongens te werken, hè? met de Een Een meerjarenplan met jeugdopleidingen en nieuwe trainers. Zoals bij het schaatsen Costa Poltavets, die meer dan tien jaar in Nederland werkte. Ook in andere sporten zijn heel veel buitenlanders werkzaam op dit moment. En uh, ja, de resultaten uh, die blijven niet uit. Alleen, uh, ja, waarschijnlijk in sommige gevallen het zal gewoon ja, even net te kort aan, aan tijd zijn... Maar goed, dan zal het zeker gewoon beter worden dan in Vancouver. Maar de Russen doen meer. Ze doen eigenlijk alles wat kan, als het de kans op succes kan vergroten. Zo haalden ze ook de Nederlandse schaatspakkenmaker Bert van de Tuk in huis. Zodat ook de Russen in dat supersnelle pak kunnen rijden. Er waren twee landen geïnteresseerd. En uh, onder andere Rusland... Het budget is onbeperkt als die gouden plakken maar gehaald worden. Ja, zo kunnen kun we het wel zien. En het gaat nog verder, vertelt soorttrekker Niels Kerstold. Ze hebben twee buitenlanders gekocht. Buitenlanders gekocht? Ja, ze hebben een... kun je buitenlanders kopen? Ze hebben een Koreaan en een Oekraïner die nu voor Rusland rijden. De schaatsers uit andere landen die heel goed waren, die zijn Rus geworden. Ja. Kan dat zomaar? Dat blijkt, hè? Dan krijg je de Russische nationaliteit. En een pot geld, flink veel geld. Ze zetten alles op alles om, uh, om veel medailles te winnen... en ze zijn op dit moment ook een, uh, een hele grote kanshebber. Een van de nieuwe onderdelen bij het snowboarden is de Parallelslalom. En dat komt de Russen erg goed uit, vertelt Nicolien Sauerbrei. De Russen zijn specialist in de Parallelslalom. ja. Ja, dat is misschien ook wel een van de redenen... waarom Parallelslaand op de Olympische lijst terecht is gekomen. Rusland kan veel voor elkaar krijgen... en de Russinnen zijn bij ons ijzer, ijzer, ijzersterk sterk op de Slavond. En hoe groot is de opluchting dan ook... dat Rusland gisteravond het eerste succes binnenhaalde. De kunstrijders wonnen goud bij de landenwedstrijd. Dankzij oudgediende Plushenko... en dankzij de kuur van de nieuwe heldin van de natie. De 15-jarige Julia Lipnitskaya. De hoop voor de toekomst in Rusland. Matthijs van der Wiel vanuit Sochi. Tien voor half zeven geweest. Op het filmfestival van Berlijn ging afgelopen weekend... The Monument Man in première. De film gaat over een bijzondere Amerikaanse legereenheid... die door de nazi's geroofde kunst moest vinden, beschermen... en uiteindelijk teruggeven aan de oorspronkelijke eigenaar. De film is geschreven en geregisseerd door de hoofdrolspeler George Clooney. En jazeker, onze correspondent Wouter Meijer, die sprak met hem. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat er nog steeds nieuwe verhalen... over de Tweede Wereldoorlog worden gevonden. Verhalen die tot nu toe nauwelijks bekend waren... maar die een fantastisch verhaal zijn. Uh, we hebben een fascination met de Wereldoorlog 2. Ik denk dat Hollywood altijd heeft. En om een nieuwe verhaal te vinden, een verhaal die zo groot was... This big. In Hollywood zijn we gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog, zegt George Clooney. Maar het is moeilijk om iedere keer iets nieuws te vinden. Dit was echt spannend. Ik had zelf geen idee. Maar je moet ook nog een paar mooie kunstwerken vinden om de mensen erbij te betrekken. De nazi's hebben kunst gestolen uit Amsterdam, Warschau, Parijs... Maar de Monuments Men staan voor de ongelooflijke taak om die kunstwerken te beschermen of terug te vinden als ze zijn ontvoerd. De Monuments Men is een oorlogsfilm, maar met heel weinig vechtscènes zijn weinig bommen of granaten. Het gaat over mannen die op zoek zijn naar gestolen kunst en die proberen te redden wat er nog te redden valt. Ik vroeg aan George Clooney of hij vindt dat na de Tweede Wereldoorlog hij dat niet heeft gemist. In Vietnam of in Irak heeft niemand op de kunst of op de monumenten gelet. Well, I don't know. I'm trying to teach anybody any lessons, except to open up the discussion again about how important our culture is and when you see it lost. You know, I spent a lot of time in uh Sub-Saharan Africa, particularly in Sudan en Chad. Nou ja, zegt hij, ik wil niemand een lesje leren. Maar het is een feit dat cultuur heel belangrijk is. Je kan een land wel overwinnen, je kan hun cultuur niet wegvagen. Als je dat wel doet, dan hebben ze geen reden meer om terug te keren. Je kunt een hele generatie uitbrengen... je their hun to the de grond brengen... en still zullen nog steeds weer terug vinden. Maar als je hun geschiedenis... en destroy their dan is het as if ze nooit existeren. Er komt alleen een nieuw leven als je hun cultuur redt. Dat is de moeite waard. Intussen staan hier de kranten in Berlijn vol... met George Clooney is in town. Alsof het hele filmfestival om hem draait. Dat lijkt me toch een enorme last. Wat ik doe is I drink. Aha. Professional. Does that help? Ja, yeah, it does. makes it much easier if you it. Ja, ik drink, zegt hij, beroepshalve. Dat scheelt een heleboel. Het hoort ook bij een filmfestival. Niemand weet of je een echte held is. Want de echte helden zijn bijna allemaal dood. Maar ze krijgen hier nog een keer een stem en een gezicht. Het zijn de mannen die de werken van Michelangelo en Rembrandt hebben gered. Ook al is nog lang niet alles terug op zijn plek bij de rechtmatige eigenaar na 70 jaar George Clooney is in Berlijn. En heel Berlijn loopt uit, zeg ik afgelopen weekend, om hem te zien. Onze correspondent Wouter Meijen, die mocht met hem praten. Zometeen spreken wij met onze verslaggever Sebastiaan Timmerman... over de derde dag van de Olympische Spelen. Smoot hoort u met Enjoy the Silence. Ja, door. Sport. Judoka Linda Bolder haalde bij het Grand slam toernooi in Parijs een gouden medaille in de klasse tot 70 kilo. Ze won in de finale van Fanny Estelle Pottsfit. Erg spannend was die finale niet, want de Française belandde al snel op haar rug. Zij maakte een actie en uh, ja, ik draaide zelf zeg maar, door en maakte gelijk een anklem. Dus uh, ja, put. Punt. Maar Hinda Verkerk en Henk Grol pakten in Parijs een bronzen medaille. In de Eredivisie verspeelde koploper Ajax twee punten bij PEC Zwolle. De wedstrijd eindigde in 1-1 door doelpunten van Klaassen en Fernandez. Ajax-trainer Frank de Boer is behoorlijk ziek van dit puntverlies. Ja, doodziek. Uh, het is, als je de eerste helft bekijkt is dat heel onnodig. En uh, dan...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 De tennisters van het Fed Cup team mogen een promotie promotie-degradatieduel spelen... voor een plaats in de wereldgroep. In de laatste poolwedstrijd werd Wit-Rusland met 3-0 verslagen. De promotie-degradatiewedstrijd wordt in april gespeeld. Het is 15 jaar geleden dat ons land voor het laatst actief was in die wereldgroep. Bas Verwijlen heeft als eerste Nederlander ooit het schermtoernooi van Berlijn gewonnen. Het toernooi geldt als een van de oudste schermklassiekers. Verwijlen versloeg in de finale de Japaner Minobe met 15-4. En dan was het bij de Winterspelen in Sochi gisteren natuurlijk de dag van Irene Wust. Ze maakte haar favoriete rol op de drie kilometer volledig waar en pakte een gouden medaille. Wust was na afloop niet alleen blij, maar ook opgelucht. Ja, het was mijn eerste spelen eigenlijk dat ik echt als favoriete aan de start stond. En uh, dat, ja, dat, dat heb ik mezelf natuurlijk aangedaan. Maar dat, uh... Ja, ik wou zo graag winnen en, en ik voelde die druk, die, uh, ja, die was er wel enorm vandaag. En ik was uh, goed zenuwachtig, maar uh, ja, ik uh, ben blij dat het uh, zo is uh, afgelopen. En vandaag is de beurt aan de sprinters, de mannen. De 500 meter natuurlijk met uh, onze drie uh, kanshebbers. We praten erover met Jan Ikema, uh, zo dadelijk. Hij uh, is oud-coach en natuurlijk zelf medaillewinnaar op die 500 meter. Dit is Radio 1. En over Janne gesproken. Het is half zeven, dus tijd voor het NOS-journaal. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. In Geneve begint vandaag de tweede ronde van de vredesconferentie over Syrië. Zowel de Syrische regering als de Syrische Nationale Coalitie is weer van de partij. De eerste ronde heeft weinig opgeleverd. Al werd er wel voor het eerst gesproken over evacuatie van inwoners uit Homs. Door de uitbreiding van 4G-netwerken kan het TV-signaal van sommige zenders gaan storen. Dat komt vooral doordat 4G deels dezelfde frequenties gebruikt. En kabelbedrijven adviseren hun klanten om duurdere, beter geïsoleerde TV-kabels in huis te gebruiken. Een bekende Belgische jihadstrijder is omgekomen in Syrië. Het is Faisal Yamoun, een van de oprichters... van de radicale organisatie Sharia for Belgium. Hij ronselde ook veel jihadstrijders. Yamoun zou tijdens een gevecht in Syrië... een omvergeschoten elektriciteitspaal op zijn hoofd hebben gekregen. In panelprogramma's van de BBC moet voortaan minstens één vrouw zitten. Het gaat om panels zoals in Have I Got News For You... dat in Nederland bekend werd als Dit Was Het Nieuws. Programma's met alleen mannen kunnen gewoon niet. Al dus de BBC-directie. Dan heb ik nog wat weer, grijs. Eerst vooral in het zuidoosten en in het westen wat regen... later overal regen. Toch ook nog wat zon en het wordt 6 tot 8 graden. Regen, nou dan snel naar de AWB voor de verkeersinformatie. John Sahoka. Ja, 4-4 is goed voor 14 kilometer. Er is al vroeg een ongeluk gebeurd op de A6 Emmeloord... richting Muiden bij Almere Buiten-Oost. Daar staat een file van 4 kilometer. Verwacht je nog veel last dan van de neerslag? Nou, ik denk het niet hoor. Ondanks de neerslag verwacht ik eigenlijk een vrij normale ochtendspits... en dat betekent rond half negen ongeveer 135 kilometer. Hou ons op de hoogte John Toka. Ja. Straks, de bezuinigingen op het onderhoud van de openbare ruimte... worden steeds zichtbaarder. Het wordt viezer en viezer op straat. Hallo, mrs. Natasha. De sketsar is ochtend. Niet. Niet. Huh?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 luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Sporters in Sochi maken zich op voor de derde dag van de Olympische Winterspelen. We gaan voor het eerst vandaag naar Sochi. Sebastian Timmerman, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dus, uh, we mogen niet klagen over de medailles. Nee, nee. absoluut niet. Gaat nee, daar vandaag niet. wat bij komen? En hoeveel uh, kans maken de Nederlanders op de 500 meter? De mannen. Nou, dat zou uh, op zijn minst wel een medaille uh, kunnen... en misschien ook wel moeten opleveren. Als je kijkt naar de resultaten van dit seizoen... een paar jaar geleden dachten we daar nog anders over. Telde Nederland niet mee op de 500 meter... maar dat is in rap tempo veranderd. Nu hebben we eigenlijk drie rijders... die alle drie een medaille kunnen halen. Jan Smekens, Ronald Mulder en natuurlijk Michel Mulder. De twee van wereldkampioensprint. En die laatste... heeft de laatste tijd zo snel gereden... dat hij eigenlijk ook wel gewoon kans hebben... voor de gouden medailles. De gouden medaille die Nederland op de 500 meter... nog nooit behaalde. Het is de enige individuele afstand... waar Nederland bij de heren nog nooit goud behaalde. Eén keer zilver, één keer brons. En dat is het nog nooit de gouden medaille. Het zou een historische dagkus dus kunnen worden. Michel Mulder rijdt in de voorlaatste rit van de eerste serie... tegen de Japanner Nagashima. Dat is dan ook gelijk een van zijn grootste... Die komen vooral uit Azië, die Nagashima, Kato en natuurlijk Tai Bumo, de titelverdediger. Een paar Noord-Amerikanen zijn ook tegenstanders en natuurlijk de Russen. Um, na Michel Mulder rijdt in de eerste serie Ronald Mulder. Het, hun droom was als tweelingbroers om tegen elkaar te rijden op de Olympische Spelen. Nou, dat zit er helaas niet in. Nee. Het leek wel te gaan gebeuren, want bij de loting werden ze na elkaar uit de bak gehaald. Hun, hun balletjes, zeg maar, die, met de nummers erop die bij hun naam horen. Um, maar uh, in de eerste serie mogen landgenoten niet tegen elkaar rijden. En daardoor rijden ze niet tegen elkaar. Dat is dan wel, uh, wel jammer voor hun. Dus um, ja, Ronald Mulder, Michel Mulder en Jan Smekens op jacht naar een medaille. En uh, nou ja, dat zit er zeker wel in. Hoe bepalend is zo'n loting bij de 500 meter? Nou, minder bepalend natuurlijk dan, uh, dan op de langere afstanden. Uh, maar wat wel apart is, is dat alle Nederlanders in de eerste serie in de binnenbaan starten... En dat betekent dat ze in de tweede serie in de buitenbaan starten. En dus alle vier de Nederlanders, want Stefan Groothuis doet ook mee, maar is niet zozeer op voorhand de kans hebben voor een medaille. Maar dat is dus alle vier de Nederlanders in de tweede serie, als ze echt, uh, het er echt om gaat, de tweede binnenbocht hebben. En dat is altijd de lastige bocht in het sprinten bij de mannen. Dus alle vier de Nederlanders krijgen in de tweede serie, echt de laatste bocht, die lastige binnenbocht voor de kiezer. Ja, dit is natuurlijk altijd bij de 500 meters, Marcel. Ja, hoe, hoe groot is het thema vallen nu? Want die baan is natuurlijk niet super snel. Nee, nee, maar wat je wel hoort als je praat met de sprinters... is dat het een beetje breekijs is. Dat is echt zo'n typische schaatsuitdrukking. Dus dat zeg maar op het moment dat je echt de laatste, het laatste tikje van die afzet doet... dat het ijs een beetje wegbreekt, als het ware, onder je ijsers vandaan. En dat is uh, vooral in de bochten, op die hoge snelheid... met die druk op de ijzers kan dat wel eens uh, mm -hmm. toch wel lastig zijn voor, uh, voor de sprinters. Tot nu toe is alles goed gegaan. En ook de Nederlandse short trackers komen vandaag voor het eerst in actie. Van hen wordt het nodige verwacht. Geldt dat ook op de 1500 meter voor mannen? Ja, dat is wel een van de afstanden die Sienkie Knecht individueel uh, uh, moet liggen. Samen met uh, de 1000 meter. Uh, de concurrentie is moordend. Komt vooral uit Noord-Amerika en uit Azië. Uh, hij, is één keer vijfde, of hij is dit seizoen vijfde geworden in de wereldbeker... en stond erin één keer op het podium op de derde plaats. Uh, het, het kan, het kan. Maar dan moet het ook allemaal net, dat moet het kwartje net een beetje goed vallen voor, uh, voor Sinky Knecht. Moet hij geen tegenslag krijgen in de heats en in de halve finale. Uh, het short track toernooi begint inderdaad met die 1500 meter uh, voor de mannen. Maar ik denk dat de focus vooral toch ligt op uh, de aflossing. De relay zoals dat in het Engels heet. Dat is het grote project bij zowel de heren als de dames. Daar zijn ze jarenlang mee bezig geweest. En uh, daar moet een, uh, een medaille worden behaald op dit toernooi. Uh, de heren beginnen vandaag nog niet met de relay Rijden dus alleen de 1500 meter. Die wordt wel afgemaakt. Daar wordt een medaille op uitgereikt. Medailles. De vrouwen rijden de series 500 meter. En de halve finale van de aflossing. Dus Jurien Temors, Yara van Kerkhoff, Sanne van Kerkhoff en Lara van Ruiven... moeten daar gaan proberen om uh, de finale te halen. Dat ja. gebeurt allemaal tussen kwart voor elf... En half twee Nederlandse tijd. Dan klap ik daarna heel snel mijn laptop dicht, dicht. En ren ik van het ene stadion naar het andere stadion. Het Ga je om een half halen? uurtje later. Ja, nou ja, dat is het voordeel van dit park. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Maar ik heb een half uur om van het short track gedeelte... naar het lange baan gedeelte te komen. Want dan gaan we om twee uur... Nederlandse tijd weer verder. En dan weten we rond de klok van 10 over vijf in Nederland... of het uh, voor de eerste keer gelukt is om misschien wel een gouden medaille te winnen op de 500 meter. Goed, we verwachten ook van jou weer grote prestaties, Sebastian. Oh, Dat zit, oh, let dat druk zit wel goed. <laughs> Veel plezier. Oké. Okay. Tot morgen. Van de kou Tot nu morgen. naar de hitte, want het is extreem warm in het zuiden van Australië. En daar zijn dit weekend de bosbranden weer in alle hevigheid opgeleid. This is now Victoria's worst bushfire threat since Black Saturday, ironically marking its 5 anniversary this weekend. Het staat de Australië is nog vers in het geheugen gegrift, Zwarte Zaterdag. Op die dramatische dag in februari, nu precies vijf jaar geleden, kwamen 172 mensen om en werden 2000 huizen verwoest. Het waren de hevigste bosbranden uit het landsgeschiedenis. En dan is het nu minder extreem. De weersomstandigheden zijn min of meer hetzelfde. Een late southwesterly wind change that has created extremely dangerous and dynamic weather conditions, creating fire behaviour that is very difficult for firefighters to get under control door de fatale combinatie van zeer hoge temperaturen en harde wind grijpt het vuur razendsnel om zich heen en heeft de brandweer grote moeite om het te bedwingen. Haast is in veel gevallen geboden, zegt de commandant. It's been intense, fast moving. En in sommige gevallen zijn ze zo snel gegeven... op de gebieden gegeven, met een gegeven om de residenten in die gebieden te veranderen. Op zeker moment waren er gisteren 150 brandhaarden... ook in de regio rond de miljoenenstad Melbourne. Een onbekend aantal huizen is in de as gelegd. In het rampgebied zijn wegen afgesloten... en wordt mensen aangeraden hun huis te verlaten. Er is vaak ook weinig keus. We gaan eruit. En dat was het. We openen de buiten voor de harsen... De paarden vrij laten en dan maken dat je wegkomt, zegt de man. In de loop van de zondag zakte de temperatuur iets, maar volgens de weerman van de deelstaat Victoria is het gevaar zeker niet geweken. Yeah, There will still be a, a considerable fire risk behind this westerly change. The fire front will become uh, the fire flank. Fire areas to the north and east of Melbourne will be most affected because uh, that's where it's becoming hotter quicker. De premier van Victoria zegt dat iedere inwoner die zijn huis heeft verloren, onmiddellijke noodhulp krijgt aangeboden. Het NOS Radio 1 Journaal. a night. van John Sahoka. Vijf files goed voor 20 kilometer. enige opvallende file staat op de A6 richting Muiden. Er staat door een ongeluk tussen Lelystad Noord en Almere Buitenoost... vier kilometer. Marno Remmers in Brabant die heeft het vanochtend over de Q-koorts. dan denk je gelijk aan het platteland, boerenbedrijven. Maar daar ben je niet. Ja, nee, maar wel in het buitengebied van Herpen. Herpen is een dorp, gemeente Os tussen ja, Os en Nijmegen, in zo'n beetje, hè, vlakbij Ravenstein... daar werden de mensen in 2007 al, werden de eerste mensen ziek... maar toen was nog niets wat op wees op q koorts 2008 stroomde de huisartsenpraktijk helemaal vol. En ook Peter van Sambeek, waar ik nu op bezoek ben... die kwam terecht bij de huisarts. Want uh, ja, uh, ernstige griepverschijnselen. Vertel eens, hoe ging het er toen aan toe... Ja, ik was uh, op dat moment het werken in Lid. Uh, ik werd plotseling uh, ja, ernstig uh, ziek. Ik ging met een minuut achteruit. En uh, ja, ik heb eigenlijk nog geen uh, afscheid kunnen nemen bij die mensen. Zo ziek werd ik. En wat gebeurde er dan? Ja, gewoon, uh, ja, uh, ziek, ziek. Gewoon heel, helemaal werd ik slap. En, uh, en ja, niet echt draaierig of zo, maar ik werd gewoon misselijk en... Ik heb zelfs uh, toen ik op huis aanreed uh, ja, gedacht om mevrouw te bellen. Want ik denk ik kom niet meer thuis. Zo hard ging ik achteruit. En ik ben thuis gekomen met 40 50 op huis aan gereden. Uh, naar bed. Na vijf dagen, uh, zes dagen ben ik naar de huisarts pas gegaan. En toen bleek ik 40, 7 koorts te hebben. Ja, dat is heel hoog hè? En Ja, dat is heel hoog. Ik was ook heel ziek. Uh, al het beddengoed, uh, tot uh, de badwagens en alles uh, was nat... En, uh, Dat, nou hebben we het over januari 2008, 5 januari 2008. Het is nu 2014 en het is nog steeds? Ik ben nog. Uh, elke minuut van de dag heb ik nog altijd uh, pijn in armen, benen, uh, onderkant, voeten. Hm. En. Uh, ja, een beetje het maximum wat ik loop is één kilometer. Dat is een beetje mijn, uh, mijn bereik wat ik uh, kan. Zonder... Hoe oud bent u? 57. We had een eigen bedrijf. Een pakketvloer. Hier ligt nog een hele mooie. Maar uw bedrijf hebt u niet meer? Nee, helaas niet. Ik heb nog anderhalf jaar doorgewerkt. En uh, ja, toen heb ik... Door allerlei klachten die erbij kwamen... ben ik uh, op advies van de radboten eigenlijk... toch moeten ze gaan stoppen. Want de laatste vloer die ik aan het leggen was... Uh, dat leek wel of ik op het dek van een schip stond... Uh, dat op de kant stond uh, om te gaan te kapseizen. Zo erg ging de vloer op en neer. En, uh, moest me aan de muur en aan de kazijnen vasthouden... om niet om te vallen. En daarvoor was ik al een keer 35 minuten bewusteloos geweest. Zo ernstig was het dus eigenlijk. Het gekke is, sommige mensen lopen de ziekte op... maar ja, worden na twee weken weer beter. Want Meri van Sandbeek werd ook ziek. Ik werd ook ziek, maar ook weer beter, ja. ja. ja. Het was dus eigenlijk niet duidelijk of dat het nou... Uh, woord ondertussen het koffieapparaat. Uh, of uh, weet u dan nou, voor Q koorts had... Nee, daar wisten we niks van. Uh, ik heb er ook niks van meegekregen. Er nee, zijn ook mensen die wel besmet raken, maar helemaal niet de verschijnselen kregen. Een ander punt was de enorme frustratie bij veel meer mensen die de Q-koorts hebben opgelopen. Chronische Q-koorts, want die hebt u dus. Ja, aanvankelijk um, werd het niet echt onbekend, hè? Nee, ja. Ik heb, het heeft bij mij zelfs een half jaar geduurd voor ze te ontdekten. Ik, uh, ja, ik was wel al een paar keer bij de huisarts geweest, maar... Old je heeft toen ook later ook een keer gezegd... Van in de wintermaanden hadden we niet het idee dat uh, de Kukhoortse uh, besmettelijk was. Of dat, uh, ze dacht alleen in de lammertijd. Ja. Dus, het was het wel degelijk, hè? Ja, ja, ja achter... en, Maar er ontstond ook heel veel frustratie... omdat er eigenlijk geen maatregelen kwamen hè, met die uh, geitenhouderijen. Ja, ik was er in de eerste instantie niet mee bezig. Maar ja, als je achteraf kijkt dan uh, ja, is het gewoon een, een ramp eigenlijk, dat ze niet gereageerd hebben. Dus uh, ze hebben de mensen gewoon in de kou laten staan... en tot op heden eigenlijk nog een beetje. Ja, want pas veel later, twee jaar later, 2010 was het geloof ik... dat die uh, ruimingen plaatsvonden. Uh, uh, nu komt er dus een nieuwe club, uh, Q-Support. Wat verwachten jullie daarvan? Want er gaat nu een groot bevolkingsonderzoek komen... Uh, wat ik begrepen heb, is daar niet van Q-support uit. Dat van GGD-Brabant. Mm -hmm. Hart voor Brabant. Ja. Uh, ja, ik vind het een beetje aan de late kant. Uh, ja, ik heb wel wat al contacten gehad met uh, Q-support. Ik weet ook niet wat ik ervan moet verwachten. Het is, het is goed dat ze er iets aan doen voor de mensen die nog ziek worden. Maar wat u precies te, te, te verwachten hebt, dat weet u niet. Nee, ja. Het ziekenhuis ben ik bijna mee, uh, mee klaar. Uh, ze weten niet wat, wat ze met mij aan moeten. En uh, ja, wat ze verder kunnen betekenen. Dus mij... Hoe zit thuis eigenlijk? Ik ben uh, volledig afgekeurd, ja. ja. Ik, uh, ja ik heb elke minuut van de dag heb ik uh, pijn. En uh, ook s'nachts. Dus uh, ja, er is geen middeltje voor tot op heden. We praten straks verder en Q-support komt ook hier langs. Maar eens vragen wat ze voor de mensen kunnen betekenen. Maar nogmaals, vanochtend over de Q-korts is nog niet voorbij. Steeds nieuwe gevallen en nu dus ook weer nieuw onderzoek. Tien minuten voor zeven. We kunnen het niet laten. Nog even terugkijken naar het topweekend voor de Nederlandse schaatsliefhebber. Go to the start. De drugs, gigantische drugs in Ready. Versneld. Twee versnellen. Hij versnelt. Hij Ik heb de hele week eigenlijk al 16 16 in mijn hoofd. Kramer nu doet is zo ontzettend strak. Ik heb de hele, hele nacht niet en 9-2, 9-2, 9-2, 9-2, 9, -2, 9, -2, 9, -2, 9 -2. De bel. gaat omhoog. Maar er staan 6-19 van Juwskopf. Dat wordt verpletterd. 6-10, 76. Nieuwe Olympische Koor. Sven Kramer. Ik was zo verbrand om dit goed te doen. Dit is, wel, uh, dit is wel vakwerk, denk ik ja. De sweep gaat gestalte krijgen. Kramer, Blokhuizen, Bergsma. De uitslag staat. Nou, iedereen wust. Ja, de druk was echt gigantisch, maar. We uh... zit een rustig aan het slaan. Ik dacht, ik wil hem wel gewoon vlak proberen te rijden. Maar... Dit ziet er heel goed uit. 31,6. Noteerde Sambike van de rondetijd. 1-4 ah, is het goed zelf oh, oh, oh. oh, oh, oh. En wust perste nog een sprintje uit. Hij rijdt een geweldige tijd. Kijk toch eens. 4-0-0-34 baanderkoor. Ja, man. Uh, het is gewoon gelukt. De, de spanning was, uh, was immense, en enorm. En, uh. Wat is het een mooi begin van de spelers. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Nou ja, dit is wel, uh, wel vaker, denk ik. Kijk naar daarna als wit, blauw. Oh nee nee, spanning. Iedereen Huust. En het ging draaien, dat is niet normaal. Echt fantastisch. Uh, ja, we echt uh, fantastisch. Allemaal duigen ze voor de Olympisch kampioen. En nu gaan de stemmen op. Worden Wust en Kramer inderdaad de koning en de koningin van de Spelen bijdrage van Joost Vullings, die kennelijk heel erg houdt van uh, housemuziek. Na zevenen uh, horen we hoe de schaatsfans het in Sochi beleven. Bijna alle gemeentes bezuinigen op onderhoud en beheer van openbare ruimte. En daardoor blijft zwerfvuil langer liggen. Struiken worden vervangen door gras, omdat dat goedkoper is in het onderhoud. De gemeenten bezuinigden de afgelopen vier jaar tot een kwart op hun budget... voor beheer en onderhoud. Dat blijkt uit cijfers van het nationale platform CROW. De gemeente Zuidplas in Zuid-Holland bezuinigde een miljoen euro op de groenvoorziening En de gevolgen van de bezuinigingen worden langzaam zichtbaar. Verschillende partijen in Zuidplas willen nu toch echt meer geld voor dat onderhoud. Jan Hoordijk, goedemorgen. Goedemorgen. De fractievoorzitter van de VVD in Zuidplas. Hoe is het bij u in de gemeente? Is het zo saaie, saaie boel? Nee, wij hebben een geweldig uh, mooie dorpen, hebben wij. De gemeente Zuidplas bestaat uit verschillende dorpen. En dat ziet er op zich goed uit, maar op zich. minder. Ja, het op zich. Minder. Waar ja. ziet u dat aan, dat het minder wordt? Nou, ja, dat, dat uh, zie je links en rechts. Inderdaad, wat u net al zei: uh, dat struiken uh, uh, vervangen worden door gras. Uh, er vindt zeker een zekere kaalslag plaats. Uh, het onderhoud uh, ja, begint nu toch uh, zichtbaar te worden dat het wat, uh, wat minder is allemaal. Kortom, de dorpen worden wat minder fraai. En als je niet uitkijkt, zijn ze straks helemaal niet meer fraai. En dat zouden we graag willen voorkomen. Zijn er uh, burgers die zelf dingen gaan oprapen? Ja, dat, uh, die zijn er. Oh, gelukkig. Ja, gelukkig wel. Toevallig heb ik uh, gisteren uit mijn uh, achterraam... Nee, eergisteren was het alweer. Zag ik ineens een meneer in, uh, in ons park lopen. En ik denk, weet je wat, ik loop eens naar die meneer toe. Vraag ze wat hij aan het doen is. En die was een keurige gleuf opgraven, zodat het water van het fietspad weg kon lopen in de sloot. En het heeft gewerkt. Ik heb er een fotootje van gemaakt. Ik heb hem getript. Ik noem dat heft in eigen hand. Ja. Want dat is dan op een gegeven moment nodig. Hij is meteen de held van Zuidplas, begrijp ik. Die meneer was, vond ik wel een beetje een held, ja. Uh, ik ben naar hem toegelopen. Ik heb gevraagd, wat bent u aan het doen? Hij heeft zich keurig voorgesteld. Ik ook. Want ik denk, dat, uh, dan moet je zuiver weten met wie je praat. En uh, ja, ik, ik vind dat soort mensen vind ik wel helden. Ja, maar meneer ik dat is niet de bedoeling, hè? Uh, hij nee, doet dat, nee, uh, nee. dat moet de gemeente doen. En u heeft dat wegbezuinigd. Uw partij heeft ingestemd met de bezuinigingen. Ja, onze was partijen... dat wel een goede beslissing dan? Nee. Nee. Nee. Nee, als je als je nu kijkt van wat daadwerkelijk de gevolg is, je neemt de beslissing op basis van mooie rapporten. En uh, nou ja, die uh, geloof je dan. Uh, natuurlijk was er wel enige twijfel waar je denkt, nou ja, het moet kunnen. En als je nu kijkt, dan denk je, nou, uh, als dit zo nog even doorgaat. Kijk, nu kan het nog. Hè? Nu kan je nog, uh, het is nog niet zo lang geleden dat we tot die bezuiniging zijn overgegaan, uh, nu kan je nog uh, terug. Als je te lang wacht, dat zei de meneer Van der Kroo ook... Hè, dan, ja, dan ben je op een gegeven moment met kapitaalvernietiging bezig... en dan kost het nog veel meer geld om het te herstellen. Maar meneer Hoordijk, nu vind ik u bij een, een held. Want dat hoor je niet vaak, dat een politicus zegt... ik heb de verkeerde beslissing genomen. Nou, precies. En ik vind dat dat moet kunnen. Want als een politicus zegt dat hij een verkeerde beslissing heeft genomen... en daarop terugkomt, wordt hij vaak versleten van draaikont... Eh, dat krijg je dan gauw tegen. Maar ik denk bij mezelf, ja klopt mensen. Gezond verstand. Uh, kijk wat er gebeurt. Kijk nog eens een keer. Leg je eigen beslissing nog eens een keer langs de land. Voortschrijdend inzicht. Ja, dat noemen ze in de politiek inderdaad. Voortschrijdend inzicht. Uh, maar dat is misschien ook al zo. Uh, als je gewoon geconfronteerd wordt met uh, gevolgen van je beleid. Uh, wat je inderdaad... De VVD heeft daar ook mee in, in, uh, ingestemd. Uh, volgens mij was het een unaniemje hoor. Maar... Daar wil ik even zijn. Misschien dat de SP tegen was. Maar dat zie je wel vaker. Maar in ieder geval... Uh, u zet het weer op de agenda. Precies, het staat weer op de agenda. Maar niet alleen door de VVD. Eerlijkheid gebied dat te zeggen. Uh, maar ook, wordt u uh, wel heel eerlijk. Bent u ja. wel een echte politicus? Ja, nou al een tijdje hoor. <laughs> maar, uh, u denkt dat politici altijd liegen. Ja, Dat uh, zou kunnen. Dat maar, hoort u nee. mij niet zeggen. Nee hoor. Nee, maar ik heb gemerkt bij de laatste raadsvergadering... dat ook andere partijen toch enige angst hadden om dit zo voor te zetten. Maar daar stond wat anders op de agenda. Dat ging dan over het niveau van onderhoud van bijvoorbeeld sportparken... en gemeentelijke gebouwen. Ja, dat bespreken we een andere keer helaas. Maar nu voor de voorzieningen heb ik goede hoop. Dank u wel. Ja, geen dank. Graag gedaan. Jan Hoordijk, fractievoorzitter van de VVD in Zuidplas. Het NOS Radio 1 Journaal Mediaoverzicht. Sven Kramer en Irene Wust zijn uiteraard de hoofdrolspelers in de kranten vanochtend. Telegraaf wijdt zelfs de hele voorpagina aan de twee gouden medaillewinnaars. Als je hem omslaat zie je eigenlijk de echte voorpagina trouwens. Daarna, het is een speciale krant, twittert ook de hoofdredacteur. Gouden medailles smaken naar meer en doen ze nog even dunnetjes over op de bijlage Telesport. Koning, keizer, kramer. Zit je lekker te ritselen met die kranten? Ja, kranten. Heel beeldend. Um, eens even kijken. Het AD opent met de inspectie voor de gezondheidszorg... die het afgelopen jaar twee keer zo vaak ingreep. 33 keer zijn de activiteiten van artsen en andere zorgaanbieders... deels of helemaal stilgelegd. En dat is dus twee keer zo veel als in 2012. En daarnaast werden 29 instellingen onder verscherpt toezicht gesteld... omdat de zorg daardoor de eigen bodem dreigde te zakken. Volgens de krant staat de IGZ de laatste jaren onder grote druk van de politiek... om de kwaliteit in de zorg beter te bewaken en strenger te handhaven... na incidenten zoals die met de omstreden arts Janssen Steur. Trouw opent met de situatie in Syrië. Honger is de ergste plaag in belegerd Homs. Honderden burgers zijn de afgelopen dagen geëvacueerd uit de Syrische stad. De krant sprak met enkele achterblijvers... Zij zeggen we eten zelfs papier en kaktussen. Partij van de Arbeid dreigt opnieuw in opstand te komen tegen het vreemdelingenbeleid van staatssecretaris Steven van Justitie. Kamerlid Sander Terphuis bereidt een motie voor die verbiedt dat asielzoekerskinderen gevangen worden gezet, meldt de Volkskrant. Het is afschuwelijk dat kinderen in de cel worden gezet als ze met het vliegtuig Nederland binnenkomen, al dus terphuis in de krant. De motie moet tijdens het partijcongres van aanstaande zaterdag een signaal geven aan de eigen fractie in de Tweede Kamer en aan de staatssecretaris. Het opsluiten van kinderen is voor de PvdA onacceptabel. Een -baas uit de Oesloe is afgelopen weekend aangehouden in Sochi, omdat hij had geurineerd tegen het hek van een woning van Putin.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 Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.